9 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Syrische rebellen hebben een Russisch gevechtsvliegtuig... uit de lucht geschoten, volgens het Syrische Observatorium... voor de Mensenrechten. Dat gebeurde in de provincie Idlib, een van de laatste bolwerken... van de opstandelingen. Het vliegtuig was daar mogelijk om de Syrische regeringstroepen... luchtsteun te verlenen om de rebellen te verdrijven. Volgens onbevestigde berichten hebben de Syrische rebellen... de piloot gedood nadat hij zich had geweigerd over te geven. De Amerikaanse actrice Uma Thurman heeft voor het eerst verteld... over haar ervaring met het seksuele wangedrag... van filmproducent Harvey Weinstein. Thurman werkte nauw samen met Weinstein en Tarantino... met wie ze succesvolle films maakte als Kill Bill en Pulp Fiction. In de New York Times vertelt ze dat hij zich één keer naakt aan haar liet zien... en dat hij het later nog een keer met geweld heeft geprobeerd. Hij dreigde haar carrière om zeep te helpen als ze daarmee naar buiten zou gaan... Weinstein laat weten dat hij haar één keer heeft geprobeerd te versieren... en dat hij daar al excuses voor had gemaakt. De toeristen die in Cambodja vastzitten vanwege een seksueel getinte dansavond komen vrij als ze ruim 31.000 euro betalen. Het gaat om 10 toeristen, onder wie een Nederlander van 22 uit Haarlem. Daar hangt ze een gevangenisstraf van maximaal een jaar boven het hoofd. De families noemen de borgsom afpersing. Ze zijn bang dat de gevangenen nog steeds niet naar huis mogen, ook al betalen ze wel. In de Eredivisie heeft SC Herenveen thuis met 1-0 gewonnen van FC Twente. Daniel Heuk kopte het winnende doelpunt in... vanuit een vrije trap van Zenelie. En het weer dan nog. In het zuiden valt nog een enkele winterse bui. De temperatuur daalt tot onder het vriespunt. In het noorden wordt al gewaarschuwd voor gladheid. Ook morgen kans op een bui. Er waait dan een koude noordoostenwind. en De temperatuur ligt overdag rond de 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Wat ik maar wil zeggen is houd de censuurtrends in de gaten. Want gelukkig mogen we hier nog alles zeggen. Behalve natuurlijk... Een... We zeggen het lekker wel. Elke week Arjen Lubach met de update van het nieuws. Morgenavond 5 voor 10, VPRO, NPO3, Zondag met Lubach. Spreekbuis van het Kremlin, ik wist het, ik wist het. Wilt u SMS'en met uw kleinkind? Whatsappen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, face swappen, FaceTimen? kokorellen met uw tablet winkelen met uw laptop? Op vakantie met e de reader parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En SeniorWeb helpt u er graag bij. Kijk op seniorweb.nl. Spanje? Mouah. Turkije? Moi. Ik weet het niet. Kroatië? Mm. Maar aan de andere kant... Schotland? Dit land heeft zoveel te bieden in de zomer. En met de luxe dfds ferry ben je dan zo... Lekker toeren met je eigen auto door de Highlands... Kanoeren, een whiskyproeverij... Een dagje Edinburgh. Nu 15% vroegboekkorting op een overtocht naar Newcastle. Kijk op dfds.nl Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook Valentine Classics at the Movies op 14 februari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 Oké, okay, kom op, alsjeblieft scoren. Doe het voor mij, alsjeblieft. Kan het? Ah nee, de paal. Jongen, kom op nou! Het gevoel is niet samen te vatten. Beleef alle wedstrijden live met Fox Sports Eredivisie bij KPN. Voor maar 57 per maand. KPN, trotse hoofdsponsor van de Eredivisie. MLS Radio 1. Nogmaals goedenavond. We gaan tussenstadjes halen in Eindhoven. PSV Pex Zwolle. Arman Afsaroglou. De laatste tien minuten hebben we drie goede reddingen gezien... van Pek Zwolle, Doelman Houtmeijer op inzetten van Luc de Jong. Dus eigenlijk staat het 3-1 voor Houtmeijer. Maar helaas voor hem tellen reddingen niet mee. Dus staat het gewoon 1-0 voor PSV. Heracles tegen Ado. Richard van der Made. 18 minuten gevoetbald. Het is 0-0 in Almelo. Maar Ado Den Haag verrassend. Een stuk beter dan Heracles. Vier kansen heeft de ploeg van Fonds Groenendijk al gekregen. De ADO Den Haag komt op 0-1 en de goal is van centrumspits. Björn Johnson gaat van alles mis bij Heracles Almelo. Vooral Robin Prupper, de centrale verdediger, gaat in de fout. En na 21 minuten. En er valt niks op af te dingen hoor, want Ado Den Haag is de betere ploeg in Almelo. Zo komt het dus op 0-1. Een fout van Montero. Dan kan Prupper niet goed op zijn benen blijven staan. Komt de bal voor de voeten van Johnson. Die denkt, ik haal gewoon maar eens uit. Dat doet hij vol met zijn linker. En geen enkele kans voor Bram Castro. Vandaag zijn twee de 300ste wedstrijd in het betaald voetbal. En zo zet Johnson, Ado, het groen en geel van Vons Groenendijk... voor 0-1 na bijna een kwart wedstrijd. Het is uh, ruim in de tweede helft en het is nog steeds 1-0 in Eindhoven, Arman. Ja, het gaat allemaal niet zo makkelijk bij PSV. Een stuk minder makkelijk ook dan ik had gedacht. Uh, nadat uh, hetgeen gebeurde vlak voor wat er gebeurde... namelijk de rode kaart voor Van der Hart. En direct daarop volgende volgend de 1-0 van De Jong... Na nou, wij van het optreden van die derde doelman van PEC, Mike Houtmeijer. Want ja, de kansen zijn er wel geweest voor PSV. Drie in korte tijd, alle drie voor De jongen. Eén keer de lat geraakt na een goede redding van Houtmeijer. nu een hoekschop van Lozano. Daar gaat uh, Van Ginkel de lucht in, maar de bal wordt naast gekopt. Dat was echt een prima redding van die doelman van PEC na een goede voorzet van Brenet. Die hier dan wel wordt verguist. maar ook de voorzet gaf waar uh, Lozano op liep. Vlak voor Rust, waaruit hij dus getorpedeerd werd. Dat was een belangrijke voorzet van Brenet. Dus ook die voorzet waar De Jong. De lat bij raakte. Bal getoucheerd, dus nog door Houtmeijer. Speelt dus eenmaal niet zo slecht, Joshua Brenet. Het is al een paar keer belangrijk geweest. De Jong was ook. Een keer dichtbij toen hij een schot van richting veranderde. Meijer stond op het verkeerde been. Kon het net repareren en de bal stoppen. Nu is het van Ginkel, want PSV krijgt wel veel kansen. Lozano, dit moet hem wel zijn. Hij is niet zelfzuchtig. De Jong geen buitenspel. En dit is nummer 7 van het seizoen voor Luc de Jong. En de 2-0. En dit is wel de beslissing, de definitieve van deze wedstrijd. Want met 1-0 heb je toch altijd een beetje het gevoel. Stel dat die bal een keer goed valt. Maar met 10 tegen 11 tegen PSV en 2-0 achterstand goed maken. Dat zal toch wel erg lastig blijken. Luc de Jong... Heeft twee doelpunten in de wedstrijd gemaakt. Dat gebeurt niet al te vaak. Prima uitgevoerd door, door PSV. Van Ginkel op Lozano. Die randje buitenspel staat. Maar nog net is de marge goed. De Jong staat dan vervolgens ook weer niet. Geen buitenspel. Het is allemaal op het randje. Maar het mag allemaal door. Van Gusse Buurk en de assistenten. En dan uh, staat De Jong natuurlijk gewoon vrij. Omdat Houtmeijer inmiddels al richting Lozano was gelopen. Doel leeg. De Jong knikt de bal binnen. En zo is het uh, 2-0 voor PSV. Opnieuw dus een doelpunt met het hoofd. Het zal de tiende van dit seizoen voor PSV meeste van alle ploegen met afstand en de Jong natuurlijk een kopspecialist. Laat dat in deze wedstrijd ook nieuw maar blijken. Twee doelpunten van hem. 2-0 de voorsprong aftrap is weer voor Peck Zwolle. Nijland staat klaar in de middencirkel. En heeft de bal naar achter gespeeld. En dan hebben ze het nog lang volgehouden hoor. Peck Zwolle. 20 minuten in de tweede helft, maar dan ligt hij er toch in. Hier kon hij niet zoveel aan doen. Een stuk minder dan aan de eerste goal in de eerste helft, want dit is gewoon goed uitgespeeld door PSV Schwab inmiddels. Want PSV heeft de bal weer terug. Die de bal terug speelt op Jeroen Zoet. Oef, lastige inspelpaas op Izimat. Ja, die brengt de uh... Ze verdedigen eigenlijk in de problemen. iemand blijft heel rustig. Speelt het goed uit. De bal gaat naar Arias aan de rechterkant. 10, 20 meter verder gelopen. middenlijn overgestoken. Lozano bereikt. Die moet even terug. Want het wordt lastig gevallen door Nederland. En Lozano die kan dan openen aan de linkerkant. Doet dat uh, fraai richting Bergwijn. Bal lang onderweg. Maar Bergwijn tikt hem ineens door naar Ramselaar. Goede aanval opnieuw van PSV. Dat uh, al vanaf uh, de eigen helft nu in balbezit is. En gewoon door kan spelen. Peck zet ook niet veel druk op de bal. Hendricks nu. Bal naar de linkerkant weer. Naar uh, Brenet. Nou, nog eens een voorzet met rechts. Dan gaat hij echt op Pietro Willems lijken. Die gaat de voorzitter meestal met links, maar dat waren ook voorzitters. Schot van afstand is er uiteindelijk van Ramselaar. En klem vastgepakt door Mike Houtmeijer. Die even de bal vasthoudt voordat hij de bal weer richting Marcel speelt. PSV op weg naar de 21ste. Op een volgende thuisoverwinning in de Eredivisie. Die evenadering van het record uit 1987 die gaat er wel komen. Want de 2-0 voorsprong die is comfortabel. Zeker als je in oogenschouw neemt dat Peck ook nog eens met speelt. Ado tegen uh, Heracles. Maar dan in Almelo, Richard. 0-1... Dik en dik verdiend. Want Ado Den Haag is uh, duidelijk beter dan Heracles. En dat mag uh, toch wel een verrassing genoemd worden. Omdat Heracles Almelo meestal wel de baas is op het uh, eigen kunstgras. Van de 23 punten 20 thuis behaald. Slechts drie uit. Maar Ado opvallend brutaal. Met veel flair op het middenveld. Duidelijk de baas. En El Kayati technisch natuurlijk goed onderlegt. De aanvallende middenvelder. Die kan uitstekend uit de voeten. Dat is ook weer niet zo verrassend natuurlijk. Op dit kunstgras. En hij staat uh, heel... Vaak aan de basis van een aantal hele mooie aanvallen al van Ado Den Haag. Herakles, de thuisploeg één keer gevaarlijk geweest. Met een aardige kans voor Reuven Niemeijer. De clubtopscorer ook. Nu Robin Prupper in balbezit ging in de fout. Bij de 0-1 van Björn Johnson. Diepe bal richting Vermeij. Maar een klein duwtje nuttig van Beugelsdijk. We zitten in de 26e minuut. De bal rolt richting Swinkels. De ervaren keeper van Ado. Ado dat makkelijker voetbalt tot nu toe op dit kunstgras. En Herakles heeft het... Lastig. Kuwas is de enige die af en toe nog zijn tegenstander voorbij komt. Maar verder is het vooral tegenhouden tot nu toe wat Heracles moet doen. Beugelsdijk heeft de bal. Centrale verdediger. Vorige week de uitblinker in de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Ado verloor toen met 3-1. Heracles nu in balbezit. De middenlijn overgestoken met Montero Meegeven aan Peterson aan de linkerkant. Ik zou gevaarlijk kunnen zijn. Kapt naar binnen. Is Ebuei kwijt. De bal wordt van richting veranderd en gaat allemaal net naast de doel bij Swinkels. Dat was toch weer een momentje voor Heracles. De tweede keer dat het dichtbij bij bij een goal was. 27 minuten inmiddels gevoetbald. De bal dus net aangeraakt nog door Ado. En dat betekent een hoekschop vanaf de linkerkant. Mag die bal genomen worden door Herakles. Ja, 23 punten heeft de ploeg van Stegenman Nog altijd onduidelijk of hij zijn contract gaat verlengen. Heer Ado Den Haag heeft er vier meer. 27 en nadrukkelijk in de race. Daar is de corner, maar geplukt door Swinkels. Nadrukkelijk in de race voor de playoffs om Europees voetbal. En dat zou... Zijn als de ploeg van Fons Groenendijk dat aan het eind van het reguliere seizoen weet te behalen. De verre uittrap is van Swinkels genomen inmiddels. Johnson gaat het luchtduel aan met Prupper. Dat wordt gewonnen door laatst laatstgenoemde. Dan heeft Ado de bal alweer op het middenveld. Het wint ook de meeste duels, maar het positiespel dat is opvallend goed verzorgd. Nu aan de rechterkant met Becker. Probeert tussen twee man door te gaan. Scheidsrechter Lindhout ziet niets in een overtreding. Die ik wel zag van Hardeveld. Dan komt Immers er hard in op het middenveld bij A. Ado is Montero nu degene voor Heracles die de bal kan oppikken aan de linkerkant. Kan Heracles er nu misschien van doorgaan via Kuwas even uitgeweken. Naar de andere kant probeert het te steken op Vermeij. Dat wordt doorzien door Bakker die ook overal goed tussen zit in de eerste 25 minuten. Immers pikt dan weer op op het middenveld. Bal naar de linkerkant, maar deze bal is onzorgvuldig achter de man geplaatst bij Johnson. Maar die Johnson is wel de enige speler die tot nu toe heeft gescoord in dit duel. 28 minuten, 0-1, Ado Den Haag. Terug naar Herenveen Twente. Dat werd 1-0. Een kleine, maar verdiende zege voor Herenveen. Dankzij, dankzij een kopbal uit een vrije trap. Daarover de trainer van Herenveen Jurgen Streppel. Ja, die tellen ook. Ja. En ik heb het liefst uit heel geweldig mooi voetbalspel... positiespel van achteruit via de keeper. Alleen ja, dat, dat, dat, is, dat is niet altijd zo. Uh, helaas. Uh, en zijn we blij dat we met situaties ook, ook veel gevaar kunnen stichten. We hebben veel lengte. De landmacht, of de, sorry, de luchtmacht gaat dan mee naar voren. Ja, dat, uh, die tellen ook. Zo simpel is het. Ja, en uh, Zaneli als aangever, toch weer betrokken bij een goal. Ja. Hij is weer terug, hè? want uh, hij was weergeloos in de eerste zes wedstrijden van het seizoen... waarin jullie de ene naar de andere overwinning behaalden. En toen is hij geblesseerd geweest. Dus hij naar de winterstop weer terug en uh, de punten weer binnen. Heeft het een met het ander te maken? Nou, dat... dat, dat, dat is heel erg belangrijk voor deze ploeg. Dat is een jongen die, die, die ik vond dat hij vandaag uh, bij Vlagen heel goed was. En ook bij Vlaar wat minder was. Uh, en de, hij, hij kan nog stabieler uh, worden. Maar het is fijn als je met zo'n speler uh, speelt. Hij is een intuïtie-speler, Ontzettend snel, doelgericht. Ja, als tegenstander moet je daar toch altijd rekening mee houden, denk ik. Toch uh, nou, mooi. Drie punten voor jullie. Uh, dat zijn er uh, zeven na de winterstop. Ja. Dit is de doorstart zoals je hem had gedroomd, gewenst. Nou, wij willen heel graag stabiel blijven. En we zijn uh, blij dat we weer uh, de, de jongens uh, erbij hebben. Die, uh, uh, uh, zoals Arber en zoals Martin. Uh, die zijn gewoon heel erg belangrijk. En, uh, er uh, kruipt hier iemand onder de camera door. Dave Bulthuis, die plotseling door moet. Ja. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik denk maar dat dit wel even een extra rondje lopen wordt uh, deze week. Die is ook erg belangrijk voor de ploeg, ja. <middellijk> ja. Nee, maar uh, maak je verhalen. Uh, uh, ja, waar waren we? Ja, we zijn blij met zeven punten naar de wedstrijd. En wij willen heel graag stabiel blijven. En we mogen dinsdag naar, uh, naar Zwolle toe. En uh, ja, dat beloof je een mooi potje. Er worden drie wedstrijden deze week. Laten we hopen dat we aan het eind van die week uh, uh, lekker naar boven kunnen kijken. Jurgen Streppel, de trainer van Heerenveen, dat met 1-0 van Twente won. Hoeveel is er inmiddels bij PSV-Pek, Ja, Als je goed hoort, dan hoor je een, uh, een housebeat, Ronald. Meestal tegen dat er gescoord is hier, en dat is inderdaad het geval. Niet door Pek, wel door PSV. 3-0. Het is een hattrick voor Luc de Jong. Dat is uh, heel lang geleden dat hem dat lukte. En hij bedankte Joshua Brenet, Want opnieuw was hij belangrijk met een goede voorzet vanaf de linkerkant. Prima gegeven op de Jong... Die opnieuw randje buitenspel stond. Het mocht weer door van Buuk. En hij schoot een prima binnen. Drie goals tegen Peck Zwolle voor Luc de Jong. Die zijn uh, seizoenstotaal daarmee uh, van vijf opvijzelt naar acht. Nou, nog twee erbij en hij heeft hem verdubbeld. Maar dat zie ik niet heel snel gebeuren. Quincy Menig inmiddels in de ploeg gekomen bij Peck Zwolle. Teruggehaald. Hij speelde vroeger natuurlijk ook al bij Peck. Maar uh, is nu weer terug. En uh, mag nog een half uurtje meedoen. Of nog een half uurtje. Het is minder dan, een, minder dan 20 minuten. Het is een ruim kwartier. 3-0 is het voor PSV. Het wordt een moeizame, vervelende aanval. Pek, dat was natuurlijk al duidelijk nadat Van der Hart die rode kaart kreeg. Vlak voor rust. Dan kan je eigenlijk de rest van de wedstrijd wel uittekenen. Dat gebeurde dan ook. Vlak voor rust de 1-0. Dat was een tik op het gezicht van Pek's Zwolle. En PSV loopt er in de tweede helft vrij makkelijk overheen. Nadat dat in het eerste kwartier wat moeizamer ging. Gaat het nu heel makkelijk. Ligt er heel veel ruimte achterin. Opnieuw Arias en Mauro Junior. Die in de ploeg is gekomen voor van Ginkel. Die net niet kan uithalen. Van Ginkel die met een enorme zak ijs op zijn knie op de bank is gaan zitten. Die moet wat langzamer gebracht worden. Kan er niet al te veel aan. Want is na de winterstop begonnen met een blessure eigenlijk aan de tweede zoese Dus speelde hij ook niet tegen Feyenoord. Speelde hij, uh, of nou nee, speelde niet. Speelde een half uurtje. Viel in de tweede helft. en Nu dus een uur. Zo wordt het weer rustig opgebouwd. En met Mauro heeft Cocu uh, natuurlijk een prima alternatief achter de hand. En bij uh, Peck hebben we dus gezien Menig voor voor uh, Mouter Marines Pek mag gooien aan de rechterkant ook in de 74 e minuut. Ze proberen wel alles dicht te houden achterin. Ze spelen natuurlijk niet meer op de aanval Pek maar het lukt gewoon niet. Je ziet ook dat de spelers niet bereid zijn... om nog eens een keer alles dicht te lopen. Het is een uh, mentale kwestie ook. Misschien nog wel meer dan een conditionele. Hoewel Pek natuurlijk ook al de derde wedstrijd in een week speelt. Tegen AZ ook al gespeeld in de beker. Maar het is lastig om het nu nog op te brengen in zo'n wedstrijd... als je zo vervelend de kleedkamer ingaat bij rust... En ze moeten toch wel oppassen dat het niet een hele grote uitslag gaat worden. Want PSV voelt ook dat er heel veel te halen valt nu in het eigen stadion. Nu even niet. Omdat Mauro inlevert bij uh, Nijland. En via Moktar kan Peck dan eventjes eruit komen. Maar met een aandruk op eventjes. Want daar is Mauro alweer. En PSV gaat gewoon weer verder. 75ste minuut. PSV Peck. Of moet ik zeggen Luc de Jong. Peck Zwolle is 3-0. Ja, raakt speelt thuis. Zal toch iets moeten doen Richard. Ja, 20 punten van de 23 thuis behaald. Maar het valt me een beetje tegen. Het eerste half uur, Ado leidt met 0-1 de goal van Björn Johnson. Herakles komt nu wel iets beter in de wedstrijd. Zojuist een goede combinatie door de as van het veld. Met Niemeyer en Vermeij, de centrumspits. Maar Vermeij kwam net niet uit met zijn stappen. 33 e minuut dus. En Herakles speelt de bal achterin rustig rond. Maar Ado stoort vroeg nu met El Kayati. En dan... Gaat de ploeg zich weer groeperen. Maakt het de ruimtes klein op eigen helft. Het staat goed vooral op het middenveld. Met Immers zeer ijverig. Schoot in de beginfase al op de paal. Bakker speelt ook goed. En El Cajati, de aanvallende man, is vaak betrokken bij veel aanvallen. Ik zei dat al eerder. Nu heeft Herakles de bal aan de linkerkant met Kuwas. Speelt dan Peterson in combinatie met Hardeveld. Kuwas was weer de bedoeling. Dat mislukt. Dan neemt Beugelsdijk over. En is het El Cajati met een buitenkant, balletje buitenkant rechts. Dat is prima gegeven. Nu op Bekker. Die kan natuurlijk ook een man passeren. Kan ook een voorzet geven. Doet dat. Bal wordt weggekopt in het strafschopgebied door Wuitens. Dan met het hoofd via Immers heeft Ado de bal al snel weer terug. Beugelsdijk met de linkervoet naar de rechterkant. Daar is Bekker met de blauwe schoenen. Dan komt de vleugelverdediger eroverheen. Dat is Eboué. Kan hij die bal voorzetten. Laag, dat lukt inderdaad wel. Maar daar zit Montero goed tussen. En dat was maar goed ook. Anders had Ado daar weer een kans gekregen. Dat heeft inmiddels even goed kijken. Vijf kansen heb ik al genoteerd de ploeg van Fons Groenendijk. Met een prima goal van Björn Johnson. Die de bal genadeloos hard binnenschoot in het dak van het doel. Geen kans voor Castro. En nu een corner dus voor Ado Den Haag aan de rechterkant van het veld. Doordat Montero met een sliding die bal nog kon wegwerken. We zitten in minuut 35. Daar komt de hoekschop. Daar wordt de bal ook weggehaald in het strafschopgebied. Door Robin Prupper. Opgevangen door Eboué Die gaat het luchtduel aan met Peterson. Maar Ado kan opnieuw overnemen. En zo wint Ado. Opvallend veel duels en is het de baas in Almelo. 35 minuten 0-1. Ja, man. Het is Joshua Brennett die een prima wedstrijd bekroont hier met de 4-0. Goeie rust vanaf de linkerkant. Mag ook doorlopen, wordt ook niet lastig gevallen. En schiet binnen in de verre hoek. PSV PEC 4-0. Me away. I wish that I, that I could stay. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Save tonight. Invite the break up, Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Invite the break up, Come Bank Break of Dawn Save Tonight van Eagle Eye Cherry. Er komen er nog wel meer dan die vier, denk ik, uh, Arman. Denk. Ik, ik uh, vrees het ook voor Peck Zwolle. 4-0 na 80 minuten. Maar oh, wat gaat het makkelijk met PSV voorin nu. En Peck, ja, het lukt ze niet om het op te brengen. Om het dicht te houden achterin. Ik vraag me nu af of Marcel Brandt ergens in een lounge... ergens hoog in het stadion een vreugdesdange aan het doen is. Want die begon deze week aan iedereen die het horen wilde uit te leggen... dat Joshua Brenet gewoon een prima eerste linksback is voor PSV. Dat een nieuwe linksback helemaal niet nodig is. Dat ze dat ook in het nieuwe seizoen kunnen doen. En iedereen ja luisterde er een beetje smalend naar en zei, nou dat kan toch niet Brenet? daar kan je toch niet mee doen tegen de clubs in Nederland. En dat bewees zich ook uit tegen Feyenoord toen Brenet heel matig speelde, maar dit is gewoon prima wat Joshua Brenet deze wedstrijd doet. En hij maakt dus ook een doelpunt, hij was de enige basisspeler die aan de aftaraf stond bij PSV, die nog geen doelpunt had gemaakt dit seizoen. Maar die statistiek is nu ook verdwenen, want hij scoort dus. Rush was goed vanaf de linkerkant. Na nou, prima doorgeven van Kutmundsson, die in de poel was gekomen. En hij kon doorlopen en schoot ook goed binnen. Met rechts opnieuw, want hij is natuurlijk linksback, maar wel rechtsbenig. Goedmondson in de ploeg gekomen overigens voor Bergwijn. Terwijl PSV gewoon vrolijk doorgaat. Bal naar Goedmondson, maar die staat nu buitenspel. En dus wordt hij teruggefloten. Dat betekent dat de tijd is voor de volgende wissel. Die is voor PSV. Daar gaat... Een andere jongeling de ploeg in komen. Donjel Malen. Met de rugnummer 35. En ja, dat kan natuurlijk ook in zo'n wedstrijd. Dan kan je jonge spelers het vertrouwen geven. Het is ook een publiekswissel natuurlijk. Voor de man van de wedstrijd. Voor Luc de Jong. Die voor het eerst sinds 2015... Toen PSV bij Kambuur met 6-0 won weer eens een trick maakt in de Eredivisie. En sinds november nu al acht doelpunten heeft gemaakt. Want toen pas maakte hij zijn eerste dit seizoen. Maar ja, toen ging het ook wat een stuk beter met Luc de Jong. Die de eerste maanden van het seizoen met die pijnlijke 0 stond. Nu staat hij dus al op acht. En daarmee heeft hij de vorm gewoon weer teruggevonden. Het is het debuut overigens van die 19-jarige Malen. Een aanvaller die in het Philipsstadion voor zijn eigen publiek dus de eerste minuten mag maken voor het eerste van PSV. Natuurlijk wel wat vaker meegedaan bij jong PSV. Nu de bal teruggespeeld bij Peck naar Houtmeijer. Vervelende avond ook voor hem natuurlijk. Met die vier goals die hij heeft moeten incasseren. Vier keer vissen, dat is niet leuk, maar het gebeurt wel. En nu ziet hij ook dat Schwab de bal weer heeft voor PSV. Nog acht minuten. Zo lang duurt de leidersweg voor Pek Zwolle. Alles wat tegen kan zitten zit ook tegen bij Pek. Je verzint het eigenlijk gewoon niet. Dat je in één week tijd twee keepers verliest met rode kaart. Dat je hele middenveld ontbreekt wegens blessures. Ja, Het kan eigenlijk niet, maar het overkomt Pek toch. En daarom kan je ook eigenlijk geen conclusies verbinden aan deze aanstaande nederlaag. 4-0 voor PSV tegen dat arme, arme Pek. Spanning zit er nog wel bij Heracles de Rado. 0-1 Richard. Zeker. Nog vijf minuten in de eerste helft. En Heracles nu in een fase met wat meer balbezit. Eindelijk zo in de slotfase dus van de eerste helft. 0-1. De goal van Björn Johnson tot nu toe. Zojuist opnieuw gevaarlijk met een kopbal. De centrumspits van Ado. Heracles probeert op te bouwen vanaf de zijkanten met Prupper. En ook nu aan de rechterkant is het Niemeijer. Zou een voorzet kunnen geven vanaf de rechterkant. Maar nee hoor. Die is absoluut niet op maat. Niet in de buurt van Vermeij En ook niet van Kuwas die daar was meegeslopen. En Swinkels makkelijke prooi. Kijkt eens eventjes naar wie hij de bal wil gaan uitrollen. Maar het wordt een lange trap. Ado wisselt dat goed af. Veel lange ballen richting Johnson. Maar ook goede combinaties over de grond. Nu gaat Eboe er weer vandoor. Zou heel misschien in de winterstop naar Benfica in Portugal. Maar dat gaat allemaal nog even duren. De geluiden zijn dat hij al een voorcontract heeft getekend. In Portugal. Gele kaart, overigens, nu voor Reuven Niemeijer. Op een, na een overtreding op Ebuwei. Maar de kans is dus heel erg groot. dat hij aan het eind van dit seizoen. de Nigeriaan Ado gaat verlaten. bezig aan een uitstekend seizoen. De rechtsback komt wel een vrije trap na die overtreding van Niemeijer. De eerste gele kaart van Lindhout in deze wedstrijd. Ado Den Haag, natuurlijk, altijd met de spellenhervattingen. El Kayati die zich daar mee bemoeit. Heeft de bal al klaargelegd. Speelt een goede wedstrijd tot nu toe. Zijn directe tegenstander, Jakubiak. Dat is de vervanger van Joey Pelopessi. Ja, dat is bepaald geen hoogvliegen. vind ik. Ik zag hem twee weken geleden ook aan het werk in de thuiswedstrijd tegen PSV. Ook toen had hij het heel moeilijk. Elke Jatti met de vrije trap. Daar staat Johnson helemaal vrij. Hoi, dat had 0-2 moeten zijn. Want uh, heel veel vrijheid. Daar schrikt de spits van Ado zelf ook van. Raakt de bal niet helemaal goed. En Castro heeft hem uiteindelijk vrij eenvoudig. 43 minuten gespeeld in Almelo. En ADO staat, ik heb het al een aantal keren gezegd... dik verdiend voor met 1-0. PSV staat met 4-0 voor, Arman. Ja, dat is ook wel verdiend. Maar het was ook niet zo heel moeilijk na die rode kaart voor Van der Hart. Ja, je moet het wel even doen natuurlijk. Maar dat lukt de PSV uiteindelijk wel. Na moeizaam eerste kwartier in de tweede helft... Hebben ze, zijn ze er uiteindelijk toch in geslaagd om een hoop doelboeten te maken. Vier in totaal, maar het kunnen er nog een stuk meer worden. Ze hebben ook nog een keer de paal geraakt via Lozano. De lat geraakt via De Jong. Dus de uitslag had hoger kunnen zijn. Maar die wordt misschien wel hoger. Arias zet de bal voor. En wie komt daarin vliegen? Die Malen. Die debutant in het eerste van PSV. Maar die komt niet aan de bal. Pek kan achterin weghalen via Mokhtar. Amper gezien natuurlijk in de tweede helft. Maar ja, dat kan van alle aanvallers van Pek gezegd worden. Menig nu. Die dacht eindelijk is een bal aan te raken. Maar het blijft bij denken. Want Pek krijgt de bal uh, niet bij hem. Arias voor PSV. Inmiddels in 16 meter. uit van de tegenstander. Met een bal die. Uh, in het midden zit tussen een voorzet en een schot. Uiteindelijk wordt het niks, want de bal gaat over de achterlijn. En dus mag Houtmeijer de doeltrap weer nemen. Ja, hij had, denk ik, beter die voorzet iets rustiger kunnen geven. Want Gudmundsson had hem daarvoor het intikken. Maar misschien dacht Arias ook even, was hij ook even in twijfel uh, verzonken. Moet ik nou schieten of moet ik nou een voorzet geven? Houtmeijer in elk geval, die weet wat hij moet doen. Namelijk die bal wegtrappen, Dat niet alleen, ook even de tijd nemen daarvoor. Zodat je weer een halve, seconde, of een halve minuut kan pakken. Dan weet je zeker dat in die halve minuut PSV in elk geval geen doelpunt kan maken. Het is een rampweek geworden op deze manier voor Peck Zwolle. Verliezen op eigen veld tegen Vitesse. Verliezen in de kwartfinale van de beker tegen AZ. Grote uitslag, 4-1. Maar nou, natuurlijk die rode kaart voor Diederik Boer. En dan als klap op de vuurpijl ook zaterdag nog eens verliezen in Eindhoven. Met 4-0 van PSV voor de trotse nummer 5 van de ranglijst. Oh, Houtmeijer die brengt zichzelf in de problemen. Lozano kan daar net niet van profiteren omdat Houtmeijer op tijd herstelt. Dit is nog wel een mooi hakje trouwens van Younes Nameli. Maar Peck gaat hier natuurlijk verliezen. Dat weet het zelf ook wel. En dat weet het over vier minuten officieel. Helemaal zeker. Er is het al rust in allemaal ook, Richard? Nee, nog een minuutje. Misschien ook een minuut extra. Nu een vrije trap nog voor. Heracles in de slotfase dus van een hele aantrekkelijke eerste helft. Het is een snelle wedstrijd. Het is boeiend. Heracles heeft het lastig op eigen veld. En Ado speelt verrassend sterk. De bal nu van Wuitens naar de linkerkant geschoven. Dan wordt er meteen weer gejaagd door Johnson. bal gaat terug naar de keeper. Dat is Castro natuurlijk. Maar de spelhervatting is dan niet goed. Of de voortzetting moet ik zeggen. De bal wordt niet binnengehouden aan de linkerkant. En Ado moet... Mag dan gaan ingooien. Neemt daar alle tijd voor. Wil natuurlijk de 0-1 voorsprong. Richting de kleedkamers meenemen. Heeft kansen genoeg gekregen op de 0-2. Immers nu met een bal naar voren. Hoog de lucht in. Dan wordt er gekopt door Johnson. Het duel wordt gewonnen door Wuitens. Maar Aro heeft de bal steeds snel terug. Via El Kayati nu de bal naar de linkerkant geplaatst. Daar is Becker even uitgeweken. Becker is nu vanaf de linkerkant gekapt naar binnen. Combinatie opgezet met El Kayati. Dan het schot van Becker uit de draaien. Wordt daar licht gehinderd. Maakt zich ook boos richting Lindhout. Die geeft hem dan een vermaning. En het is direct rust in Almelo. Dat schot nog van Bekker in de handen van Castro. Niet al te moeilijk voor de doelman van Heracles. Die het overigens wel een aantal keren flink druk heeft gehad in de eerste 45 minuten. Ado Den Haag staat voor met 1-0 tegen Heracles. Oh, I don't know where to start.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 smile Cause they sure need a life here in this little town For everybody will know your name mm, Don't let that bother you No, don't let it change your heart Your soul Your views and your goals You'll make it on your own So I am trying to write you a song, but it's so hard to get it done. 'Cause one look in your eyes and I'm gone, gone, gone. One day it will be finished if I keep pushing on. I love you is all that I've got. I hope that it's enough. Fall Uilaert met Make It On Your Own. PSV, Peck Zwolle werd een paar minuten voor rust. Een hele andere wedstrijd en is nu bijna afgelopen. Arman, of ze ook doen? Ja, dat zal de trainer na afloop misschien ook wel zeggen. Dan speel je opeens een hele andere wedstrijd. Ja, zo is het natuurlijk ook. Het is een cliché. Maar het is wel waar, want Peck wist al vanaf de 44ste minuut... dat het een verloren wedstrijd aan het voetballen was. Want dat weet je als je keeper er met rood af moet... en je op slag van rust ook nog eens een 1-0 uh, te verwerken krijgt. Dan kan je dat bijna niet meer... Omdraaien, dat is ongelooflijk moeilijk. Al helemaal als je tegen de kop lopen speelt. Het is Peck dan ook niet gelukt. Er zit in de extra tijd van de wedstrijd. PSV staat 4-0 voor. Bijna was er uh, het eerste doelpunt in zijn eerste wedstrijd ook van Doniel Malen. Die dus debuteert in het eerste van PSV. Een van de smaakmakers van jong PSV. In de eerste divisie, maar nu dus ook in het eerste hoofd van de club. Maar vond een verdediger van Peck. En de doelman houdt er op zijn weg. Bij PSV leek het er net op dat een, deel van het publiek, een ander deel van het publiek aan het uitfluiten was. Omdat er een aantal mensen al wat eerder naar huis gaan. Ik weet niet of ik dat helemaal goed heb begrepen, maar daar had het toch alles schijn van. Maar ja, mensen willen of snel de parkeerplaats op wellicht. Hier komt Peck nog eens een keertje zou het. Menig met een schot en een redding van Jeroen Zoet. De eerste van de wedstrijd in de 92e minuut. Nou, weet hij ook eens hoe dat voelt? Hij houdt zijn doelen in elk geval schoon. En daar was dus Quincy Menig, die weer terug is bij Peck Zwolle. En die uh, nog even een minuut of twintig in deze wedstrijd. Wedstrijdritme mag opdoen. Lozano in het tegenzet voor PSV. Nog anderhalf minuut. Drie minuten extra tijd bijgetrokken door scheidsrechter Ferdinand Guzenbuuk. Peck probeert eruit te komen met Marcellus. Dat lukt niet. En daar is Donjan Malen weer. Die wil wel een indruk achterlaten in deze wedstrijd. En daar slaagt hij al aardig in Malen. Oh, jammer deze bal van richting Goodmondson. Want dat was een mooie avond van PSV. Goodmondson staat ook nog eens buiten spel. Paas was ook wat te hard. En dus is er een vrije trap voor Pek Zwolle. Uithuilen en opnieuw beginnen. Dat is het enige wat Peck kan doen en hopen. Dat al die blessuregevallen, dat, die weer, uh, ja, dat dat niet zo erg meer is. Dat de ziekenboek leeg, leegstroom. Want ja, een paar dagen verder staat er alweer een volgende wedstrijd op het programma. Want zo snel gaat het midweekse speelronde in de divisie En dan moet je dus alweer verder. Het is uh, dinsdag zelfs al dat uh, Heerenveen op bezoek komt in Zwolle. Kijken of uh, Bek daar een aantal spelers terug heeft. Boer die zal in elk geval terugkeren, want zijn schorsing zit er dan op. Dus mag mij dan weer op de bank zitten. Maar hoe gaat het met die anderen? Met Saint-Mak, met uh, Lijon bijvoorbeeld. En met natuurlijk ook Ryan Thomas, dat is een grote vraag. Van Schip zal wat moeten oplappen. Samen met zijn medische staf krijgen we nog een aanval van PSV. Of vindt Gusse het wel goed? Die drie minuten extra zitten er bijna op. Ingooi nog wel voor Joshua Brenet. Niet de man van de wedstrijd, dat was Luc de Jong. Maar hij is een goede tweede met een goal. En uh, een goede assist. En heeft dus weer een beetje de criticassers het zwijgen opgelegd. Want die die waren weer hard aan het roepen. Na zijn optreden tegen Feyenoord in de kwartfinale van de beker. Toen verloor PSV met 2-0 in de kuip. Nu wint PSV in de competitie. In de enige competitie die er voor de ploeg recht omgaat dit jaar. De strijd om de landstitel. En die landstitel is weer een stukje dichterbij gekomen. Adria nog één keer voor PSV. Bal gaat naar Lozano. Paar meter buiten de 16 meter. Lozano trekt helemaal naar de as van het veld. Kan eigenlijk niet schieten. Kan wel afspelen op Malen. Mauro staat te wachten op de bal. Malen kiest voor Lozano. Nog een hoekschop voor PSV. Maar die hoeft de ploeg van Cocu niet meer te nemen. Het is afgelopen in Eindhoven. Weer een horde genomen door PSV. Dat nog zes keer buiten Eindhoven gaat spelen. En zeven keer in het eigen veilige stadion. Want het is een clubrecord voor PSV. Dat voor de 21ste op één volgende keer wint. In Eindhoven. In het Philips Stadion. In de Eredivisie. Dat is ontzettend knap. Peksvolle wordt hier met 4-0 verslagen. Twee wedstrijden zitten er erop. Herenveen FC Twente 1-0. En PSV Peksvolle 4-0. Het is rust bij heracles Ado. En de rust daar 0-1. Het WK-veldrijden is normaal gesproken een spekkie naar het bekkie... van Marianne Vos, maar de zevenvoudig wereldkampioen in deze discipline... had dit jaar voor een korte voorbereiding gekozen... die ook nog eens werd onderbroken door ziekte. En daarmee was ze in Valkenburg niet meer dan een outsider. De dag van Vos in een bijdrage van Floris van Horen. Oké, okay, ladies en gentlemen, the moment is right there to invite all onze competitors voor de final race today. Alle riders in de women's elite category are invited to the assembling area, please. Supporters van Marianne Vos. Ja, heel lang. Uh, vertrouwen erin. Nou, ik denk dat het uh, te vroeg komt, maar ja, voor mij x en mogelijk rijden we kijken. Dat is het best goed. Dus uh, ja, het is toch uh, afwachten. Is het een parcours wat bij haar was? Nou, no, no, no. Ja, ik denk persoonlijk niet. Hoor. De, de, de, een beetje, ik had het niet verwachten, een beetje snel wachten, maar ja, het is gewoon afwachten. lekker aan het inrijden, je, bent al, je zit al onder de modder. Voor het eerst eigenlijk uh, ben jij geen topfavoriet. Hoe is dat? Uh, Hetzelfde als anders. Gewoon spannend en uh, gewoon weer een koers. En uh, ja, misschien wat minder druk. Uh, dus uh, op zich uh, niet erg. We wish them all the best. Good luck, ladies. Bonne chance voor alle concurrenten. Alvast veel succes gewenst. 30 seconden voor de start. 30 seconds. 30 seconden. Hier is onze hardbeetzaad. Ja, dit is wel iemand die weet hoe je een kampioenschap moet rijden, hè? Ja, ja, is zeggen Al, Het is, geef van woorden, het zelf goed. En ik denk ook, uh, ja, misschien komen we wel uh, compleet voor te staan, hoor. Het is een vosje ja, die geven we nooit op. En de lights went van red into green. We are off, we are on the way. With the third and final race today. There you, Camry. Kom op, Marie, Kijk, kapot, joh. Kijk, kijk, kijk! We kunnen niks hebben ja, het. Kijk, kijk hier joh. met die hier Ja, ja, ja! Wat voor uh, gevoel zei je nou? Know? Ja, eh... Uh, je hebt nog weinig tijd om na te denken. Het is vooral uh, afzien en ja... Als het goed gaat is het afzien genieten. Maar uh, vandaag was het vooral pluteren. En dit is de wereldkampioene. Zometeen naar rechts draaien. 27 jaar oud dus, Sanne Kant. Dit wordt zegen nummer 16 voor haar in dit seizoen. Wel de allermooiste aller zegen van dit jaar. Ze won in de wereldbeker 5 manches. Gerber de Knecht, de bondscoach. 18e plaats voor Marjan Vos. Wist je van tevoren dat het een moeilijke wedstrijd zou worden? Nou, je hoopt natuurlijk stiekem op meer. Hè. Vorige week was ze vierde met een beetje geluk dat twee dames uh, uh, in de koers uitvallen. Ze zit duidelijk in de stijgende lijn. Maar dit is een heel zwaar parcours en uh, vorige week uh, kon ze zich wat wegsteken en uh, dat kon vandaag niet. Nogmaals, ik ben blij dat ze geweest is en uh, nu uh, hoop ik dat ze verder kan groeien. Ja, ze heeft natuurlijk een hele moeizame voorbereiding gehad. Er valt niks te verwijten. Nee, ze heeft alles gedaan uh, wat binnen haar mogelijkheden lag. En uh, dat ze hier aan de start was, was eigenlijk al een klein wonder. En dus daar moeten we gewoon heel blij mee zijn. En hopelijk volgend jaar weer fit en uh, kan ze weer meedoen voor de prijzen. Is het dan ook gewoon knap dat ze onder deze omstandigheden de rit uitrijdt? Ja, dat denk ik wel. Hè. Er zijn denk ik menig renner of rennersen met haar Palmares die... Uh, voor zo'n plek niet zouden rijden en Marianne doet dat wel en dat tekent daar. Zat je het gelijk aandoen? Ja? Je, je wist dat het moeilijk zou worden, want je hebt eigenlijk een hele moeizame voorbereiding gehad. Is het dan een soort berusting? Ah ja, het is wel balen natuurlijk. Je wil hier gewoon in, uh, in topvorm staan en uh, dat was absoluut niet het geval. Ik had ergens een sprankje hoop, maar ja, ik merkte van de week al wel dat het uh, toch wel lastig was. Met wat voor doel ga je dan van start? Ja, zien wat schipstrand. Uh, ik had al niet echt een goede start, dus dat was jammer. Maar uiteindelijk maakte dat niet meer uit. Was uitrijden al een doel? Nee, want dan uh, was ik niet gestart. Maar tijdens de koers uh, veranderde dat wel een klein beetje. Ja. In Winning de bronze medaille, representing the Netherlands. Op de derde plaats wint vandaag de bronzen medaille. Komt uit Nederland over, een overdagend applaus voor Lucinda Brands. Loop je hier toch nog weg met iets van trots? Nou, wel op een kampioenschap en op een bronzen plak van brand, maar uh, voor mezelf uh, niet, nee. Floors van Hoorn maakte deze reportage over de dag van Marianne Vos op het WK veldrijden. En dan gaan we terug naar Heerenveen FC Twente. FC Twente was in Heerenveen na die, bij die 1-0-nederlaag geen Schim van de ploeg... die dinsdag compleet van de mat speelde in de beker. En Azaidi kan dat alleen maar beamen. Ja, het is zoals het is. Uh, wij moeten gewoon keihard uh, voor elkaar vechten. Uh, strijd leveren, daar begint het bij. En dat doen we ook, moet ik eerlijk zeggen. We geven alles, we, we strijden voor elkaar. Alleen ja, uh, we moeten meer creëren om te kunnen winnen. En uh, Vandaag was het net niet genoeg, vond ik... En, uh, ja, op, uh, na woensdag wacht weer een belangrijke wedstrijd voor ons op woensdag. aan de beker uh, dat is voor later zorg. Ja, want nu punten halen in de Eredivisie, dat is het allerbelangrijkste. Ja, zeker, zeker weten. We hebben punten hard nodig. En, uh, ja, uh, ik moet zeggen dat het steeds beter gaat met ons. En, uh, ja, uh, laten, we, laten we hopen dat we snel die punten gaan pakken. Um, elf wedstrijden nu onder uh, gert van Beek. Maar eentje gewonnen. Dat is wel weinig. Is dat zo? We, ik heb niet echt. Uh... Ik, wel. ik heb er niet echt op gelet, uh, maar ik vind dat hij, uh, dat hij goed werk levert. Uh, je ziet dat we, dat we gewoon beter gaan voetballen. En, uh, um, je, kan niet, uh, je kan niet in, in het uh, midden in het seizoen uh, gelijk dat het uh, allemaal perfect uh, gaat zonder voorbereiding. Uh, zon, uh, ja. Dus ik vind, ik vind dat hij het, het wel steeds beter doet. En, uh, en uh, wij ook. En we gaan beter voetballen. En, uh, de punten komen snel. The Indians send signals from the rocks above the pass. The cowboys take position in the bushes and the grass The score is with the corporal, she is tied against a tree She doesn't mind the language, it's the beating she don't need She lets loose all the horses when the corporal is asleep And he wakes to find the fires dead and arrows in his axe And Davy Crockett rides around and says it's cool for cowboys to go. They get a gang of villains in a shed up at Heathrow. They're counting out the fivers when the handcuffs lock again. In and out of ones with the numbers on their names. It's funny how the missus always looks a bleeding sane. And meanwhile at the station there's a couple of likely lads who swear like as your father and they're very cool for cats, they're cool for cats. cats. To change the mood posing down the pub I'm seeing my reflection I'm looking slightly rough I fancy this I fancy that I wanna be so flash I'll give a little muscle and I'll spend a little cash but all I get is bitter and a nasty little rash and by the time I'm sober I've forgotten what I've had and everybody tells me that it's cool to be a cat cool for cats First time and then I'll take her home I'm invited in for coffee and I'll give the dog a bone She likes to go to discos but she's never on her own I said I'll see you later and I'll give her some old chat But it's not like they on the TV When it's called for cats, it's called for cats Voor Cats staan in de tweede helft bij Raklers Ado dezelfde 22 man op het veld, Richard. Nee, Ado heeft niet gewisseld. Staat voor met 1-0, maar de thuisploeg Heracles wel. Dario van den Buis is erbij gekomen. En Wuitens, Dries Wuitens, de centrale verdediger, eraf gehaald. Ado zet meteen weer flink druk vanaf het middenveld. En natuurlijk ook in de aanval met El Elkayati, met Johnson. Goed voor zijn negende doelpunt in deze wedstrijd van dit seizoen. Maakt op prachtige wijze de 0-1 na een fout van en Montero en Prupper. We zitten inmiddels in de eerste minuut van de tweede helft. Met één wijziging dus aan de kant van Herakles. Dat zal beter moeten, want een hoop geklaag. Dat hoor je ook als je zo wat in gesprek komt in de pauze met supporters van Herakles Almelo. Ja, dan is het gemoppen niet van de lucht. Want het spel was ook niet goed in de eerste 45 minuten. Twee kansen, dat is veel en veel te weinig. Normaal gesproken Herakles toch een goede voetballende ploeg. Zeker in thuiswedstrijden. Eboe heeft de bal nu aan de voet. Speelt hem terug naar zijn eigen keeper, naar Swinkels. Dan zet Vermeida wel wat druk. Maar het is allemaal maar half. Ook in de beginfase van de tweede helft. En John Stegeman is alweer uit zijn stoel gekomen. De trainer van Herakles, van wie het nog altijd onduidelijk is. Gaat hij zijn contract wel of niet verlengen? Er is sowieso wel wat onrust de afgelopen dagen bij Heracles. Nico Jan Hoogma, de algemeen directeur. Zeer waarschijnlijk wordt hij de directeur topsport bij de KNVB. En zo zal Heracles dan twee belangrijke kopstukken uit het verleden. Natuurlijk ook de markante voorzitter Jan Smit en Nico Jan Hoogma binnen een jaar kwijtraken. Dat is toch wel een gevoelig verlies voor Heracles. Want deze twee mannen, Smit en Nico Jan Hoogma, hebben de club ja, uitstekend omhoog weten te tillen. Heel creatief met weinig geld. Goede aankopen vaak gedaan. Ook spelers goed verkocht. En zo is Herakles al jarenlang een vrij stabiele club in de eredivisie. Nu El Kajati die de bal kwijtraakt op het middenveld bij Jakubiak. Jakubiak dan eventjes terug naar Van den Buis. Dan gaat het naar de linkerkant, naar Hardeveld. Bekkers, een directe tegenstander. Hardeveld kapt goed, gaat naar binnen. Maar uh, mist dan de technische kwaliteit om er nog een keertje langs te gaan. Dan uh, El Cajati. Wordt uh, de voet dwars gezet door Jakubiak. Die er uh, fel ingaat in het begin van de tweede helft. Dat zal ook nodig zijn, want El Cajati was hem de baas. In de eerste 45 minuten toen ADO uitstekend voetbal liet zien. In veel fases van uh, de eerste helft. Veel kansen ook gecreëerd. Immers... Die die nu de bal heeft de aanvoerder vandaag omdat Meijers geschorst is. Schoot al na drie minuten op de paal. En daarna kwamen er meer kansen voor Ado. Nu de ingooi voor Herakles. Gaat allemaal in een laag tempo. Er wordt ook niet... Uh... Veel bewogen voorin en ook niet op het middenveld. Dan komt er weer zo'n uh, hoge bal naar voren van Prupper. duel wordt gewonnen op het middenveld door Bakker. El Kayati geen controle. Dan nog een bal, hoog de lucht in. Richting de middencirkel kan uh, Herakles dan aan een aanval komen. Misschien nu via Vermeij, die laat zich zakken uit de spits. Is nu zelfs op de eigen helft. Spu speelt de bal in de voeten van Prupper. Prupper dan naar Van den Buis. Dan is het uh, Immers die daar jaagt. Hetzelfde doet uh, Becker. En Herakles komt er nu aardig uit aan de linkerkant met Montero. Handige beweging is Eboey kwijt. Maar heeft dan opnieuw niet de controle om uh, zijn man opnieuw te passeren. Want Ebuei, dat is een taaie, is daar wel geraakt door Montero En uh, heeft daar wat last. Blijft ook even staan. Gaat de ingooi nu wel nemen voor Ado Den Haag. Lijkt verder te kunnen de Nigeriaan. De ingooi gaat richting Johnson. Die verlengt de bal met het hoofd. Maar komt dan via Hardeveld Dan Prupper weer met een hele slechte bal naar voren. Raakt de bal echt niet goed. Robin Prupper over de zijlijn. En dus mag Ado Den Haag weer gaan gooien. Ado dat tactisch ook goed speelt. En duidelijk in de gaten heeft. Dat met name achterin Herakles kwetsbaar is. Nu heel misschien in de omschakeling voor mij. Maar Beugelsdijk zet hem direct weer de voet dwars. En zo zien we ook in de eerste minuten van de tweede helft een beter Ado. Het staat voor met 0-1. U hoorde het al eerder in deze uitzending. Het is de Nederlandse tennis er niet gelukt... een voorsprong te nemen tegen Frankrijk in de Davis Cup. Het duelspel ging verloren, waardoor de titelhouders, de Fransen dus... aan de leiding gaan met 2-1. Het duo Hazen Royer ging in vier sets onderuit tegen MAU en Herbert. Drie daarvan, drie van die sets, eindigden in een tiebreak. En er waren dus kansen genoeg, weet ook Robin Hazen zelf. Ja, ik wil zeggen vooral in de eerste set. In de eerste set zijn we zoveel beter eigenlijk. Uh, wij creëren continu de kansen. We lopen eigenlijk door onze games uh, vrij makkelijk heen. Um, ja, en dan is het uh, ontzettend jammer uh, dat we die, uh, die, die set niet pakken. Uh, ook tweede set spelen we gewoon goed. En dan is het uh, nou, op een gegeven moment ook van hun. Uh, de, hè, zij hebben ook heel erg hoog niveau. Dus er uh, komen twee sets tegen achter, maar we bleven erin geloven. En uh, ja, we, we blijven kansen creëren. Ja, en op een gegeven moment winnen we die derde set. En dan hebben we het volledig momentum. En we spelen echt super. En, uh, en dan is het jammer dat je inderdaad niet die set kan uitsferen. Even terug naar die eerste set. Tiebreak. je speelt een geweldig punt van 6-5 naar 6-6. En dan op 6-6 komt er een volley. Wat, wat, wat gebeurde daar? Uh, nou ja, wat gebeurde? We komen uit de eye-positie. En, uh, en ik ga naar links. En, uh, uh, en uh, Mahout speelt rechtdoor. Dus vaak krijg je dan een backhand volley. Uh, maar ja, die bal ging iets meer door het midden. Dus ik beweeg naar links en krijg dus een volley. Ja, en die wil je dan gewoon uh, uh, de, de, de baan uitslaan. Uh, ja, uiteindelijk sla ik hem net ernaast. Uh, omdat ik natuurlijk naar links beweeg. Dus ja, dan uh, net, uh, net niet goed uh, getimed die bal. In de tweede set uh, mis je ook een cruciale volley voor de break. Zeg maar, is het een het gevolg van de ander? Zit dat dan nog in je hoofd of niet? Uh, uh... We kunnen over die punten praten of we kunnen praten over hoe geweldig ik een breakpoint maak met een return. We Daar kunnen... komen we zo meteen op. Oké, okay, ja. Nou ja, ik, uh, dat is zo punt voor punt. En, uh, ja, maar het zijn wel twee cruciale punten wat schijnlijk vanaf de kant, is makkelijk gezegd inderdaad, niet zulke moeilijke follies leken. Uh, ja, ik weet niet eens welke volley het uh, nu om gaat, uh, uh, eerlijk gezegd. maar. Um, in een wedstrijd komen zoveel momenten en heel vaak denken mensen dat de breakpointen de belangrijke punten zijn, dat het daarom gaat. Maar een momentum kan, kan, uh, f, uh, kan zelfs op 5-0, 40-30 zijn. Uh, we, ja, als we echt in detail gaan, dan moeten we wel 20-30 punten gaan noemen. Eerst stonden we hier te zeggen van na die partij tegen Gasquet. Van nou, ik had het gevoel inderdaad dat het een vijf had kunnen komen. Dat je misschien wel kunnen winnen. Nu hetzelfde gevoel? Uh, erger nog, omdat uh, tegen Gasquet speelde ik echt een goede wedstrijd. En hij ook echt een extreem goede wedstrijd. En vandaag uh, is het goed. Uh, bij vlagen even wat minder. Ook van hun even wat minder. Wat, wat ik vooral vandaag een beetje. Ja, apart vond. Als Jules goed speelde, was ik misschien net even niet. Als ik goed speelde, was hij even niet. Als we allebei goed speelden, speelde zij ongelooflijk goed. Uh, ja, dat, dat, dat was een beetje... Het, het viel gewoon even verkeerd. En nu? Kop leegmaken, goed slapen en naar de dag van morgen? Ja, uh, behandelen, eten, dopingtest. Uh, nou, wat ik weet ik wel wat er allemaal nog moet gebeuren. En dan weer aan de bak morgen? En dan weer aan de bak, ja. Succes. Okay. En dat zei Robin Hazen tegen Mark Brasser. Hordeloper Koen Smet heeft zich geplaatst voor de WK Indoor Atletiek. Begin maart in Birmingham. Hij dook bij wedstrijden in het Zwitserse Magelingen... onder de limiet van 7 seconden 70 honderdste op de 60 meter horde. Smet noteerde een persoonlijk record van 7 seconden en 65 honderdste. Ook loopster Nadine Visser heeft haar vorm onderstreept... met een persoonlijk record op de 60 meter hoorden. Ze snelde in de wedstrijd uit de World Indoor League Tour... in Karlsruhe na 7 seconden en 91 honderdste in de series... en verbeterde haar persoonlijk record met 1 honderdste. En daarmee bleef ze nog maar 200ste verwijderd... van het belegen Nederlands indoorrecord van Marian Olieslager... eind jaren 80, als ik me goed herinner. Visser liep vorige week in haar eerste race van dit seizoen... al meteen onder de limiet voor de WK Indoor, begin maart in Birmingham. De 22-jarige Noord-Hollandse noteerde toen in Berlin... 7 seconden 98 honderdste. En dat was ruim sneller dan de vereiste 8 seconden en 14 honderdste. Een heleboel getallen. Is nog steeds 0-1 bij Heracles tegen ADO. Dus... Ja, maar nu niet meer. Het is Reuven Niemeyer die op dit moment scoort. En de clubtopscorer van Heracles valt in de armen van de supporters. Mooie combinatie door de as van het veld. En zo komt de thuisploeg dus op gelijke hoogte. En je zag het al een aantal minuten in de tweede helft. De beginfase was misschien nog wel voor ADO. Maar Heracles vocht zich meer en meer in de wedstrijd. Het ging de duels wat harder aan en Niemeij... Die gevoel heeft voor diepte en uh, ook... Natuurlijk een bal kan afmaken. Dat deed hij al zo vaak dit seizoen. Die prikt hem nu tegen de touwen. Kuwas staat natuurlijk aan de basis. Voor mij doet het ook heel goed. Kaatst de bal terug op Niemeijer. Die was doorgelopen uit de rug van Immers. En dan is het bam raak. En is er geen kans voor de keeper van Ado Swinkels. En 1-1. En dat betekent het gaat een leuke tweede helft worden. Want Ado is absoluut niet tevreden denk ik met een gelijkspel. Als je zo'n goede eerste helft speelt dan wil je die wedstrijd ook. Winnen. Bovendien de laatste vier uitwedstrijden verloren. El Kayati geeft de bal aan de linkerkant. Daar staat Hooy. Die kan natuurlijk een man passeren. Is het strafschopgebied ingegaan. Maar een uitstekende sliding op de bal. En zo is het een hoekschop voor Ado Den Haag. De sliding was van Van den buis. De invaller aan de kant van Heracles voor Wuiten Tactisch is er niets veranderd bij Heracles, want ook hij speelt in het centrum van de verdediging. Maar wat een prima doelpunt van Reuven Niemeijer. Een prima aanval van Heracles. Daar komt de cornerbal, wordt weggekopt door Vermeij. Kei en keiharde werker die overal is. Het is 1-1, 55 minuten gespeeld in Almelo. Twee wedstrijden zitten erop vanavond. Heerenveen versloeg FC Twente met 1-0... En koploper PSV versloeg Pek Zwolle met 4-0. We zijn terug naar het NOS Journaal van 10 uur. Tot zo. NPO Radio 1. Alle koffieshops in het Brabantse Roosendaal zijn acht jaar geleden gesloten. Maar sindsdien is de overlast van straaddealers volgens bewoners enorm. Questies. Tijd voor een rigoureus overdrugsbeleid met legale staatswiet of toch maar een war on drugs. Questies. Morgenavond om 8 uur het debatprogramma Questies. Op NPO Radio 1, het nieuws van de Kanten. Stormruiter, Een weergeloos theaterspektakel over de eeuwige strijd tegen het water... onder regie van Jos T. Met Ellen Tendamme, Jelle de Jong en 100 Friese paarden. Kaarten koop je op de stormruiter.nl. Mis het niet. Op zoek naar een betrouwbare partner in elektronica en techniek? Ga dan naar konrad.nl. Kies uit ons ruime assortiment van meer dan 750.000 technische producten. Bestel snel en eenvoudig op conrad.nl. Techniek begint hier. Hoe ik mijn kind weerbaar maak. Wat ik mijn kind meegeef. Hoe ik zorg dat mijn kind niet alles maar gewoon vindt. Welke grenzen ik aan mijn kind stel. Het apostolisch genootschap daagt je uit jouw antwoorden te vinden op levensvragen. Kijk op vindhetantwoordinjezelf.nl Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar Konrad.nl. Techniek begint hier. De beste musical van het jaar. Was getekend Annie M. G. Schmid met de winnares van Beste Vrouwelijke Hoofdrol, Simone Kleinsma. Een prachtig eerbetoon aan Nederlands meest geliefde schrijfster. Met scherpe humor en haar mooiste liedjes. Vanaf maart in het De La Mar Theater in Amsterdam. Boek nu Annie M. NTO Radio 1.